Annette Schuts met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Budel komt over drie jaar weer in handen van defensie. Nu is er nog plek voor 1500 asielzoekers in de voormalige nassau Dat is na Ter Apel het grootste AZC van ons land. Het ministerie van Asiel gaat op zoek naar andere opvanglocaties. Defensie wil de kazerne weer zelf gebruiken vanwege de toegenomen dreiging en internationale veiligheid. Het nabijgelegen oefenterrein wordt verder uitgebreid door Defensie. Volgens RTL Nieuws komt er ook een grote munitieopslag in Staphorst. De gemeente had zich daar zelf voor aangeboden. De verfabriek van Axonobel Nobel in Wapenveld gaat dicht. In de Gelderse fabriek, waar ver van Sikkens en Flexa wordt gemaakt, werken 143 mensen. Er komt overleg met de vakbonden en ondernemingsraad over de gevolgen voor het personeel. Om efficiënter te werken strapt Axonobel Nobel wereldwijd 2000 banen. Het bedrijf gaat niet uit Nederland weg. Zo wordt er geïnvesteerd in de vestiging in Sassenheim. Kunstmatige intelligentie, AI, was vorig jaar verantwoordelijk voor 11 tot 20 procent van het wereldwijde stroomverbruik bij datacenters. Dat blijkt uit nieuw Nederlands onderzoek. Steeds meer mensen en bedrijven gebruiken AI-toepassingen, zoals ChatGPT. Daardoor is de verwachting dat het stroomverbruik nog verder op zal lopen. Grote bedrijven als Meta en OpenAI zijn niet transparanter over dat stroomverbruik. De twaalfde etappe van de Giro is gewonnen door Olaf Kool. Hij was de snelste in de massasprint. Het is de derde Nederlandse etappe-overwinning in de ronde van Italië. Eerder wonnen Casper van Uden en Daan Hole al een rit. De Kroatische voetballer Luka Modric vertrekt na dit seizoen bij Real Madrid. Hij speelde 13 jaar voor de club. Het is niet bekend wat Modric nu gaat doen. Het weer, vanavond en vannacht, trekt vanuit het noorden een regengebied over. Komt af naar een graad of vier. Ook morgen in de ochtend regen, later droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral nog vertraging bij Amsterdam. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen heb je tussen Dorp en Amsterdam-Zuidoosten 20 minuten vertraging.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 and the crying and everything I thought De kop is eraf van deze Alternative FM van donderdag 22 mei. Eh, bijzonder is dat deze man eh, uit dezelfde plaats komt waar ik woon. En ik bivakkeer de voor. Tegenwoordig zit ik op eh, nou, vijf minuten afstand van de studio. Dus ik eh, ben zo thuis. Maar uh, van de week moest ik nog ergens een boodschap halen. En hierachter bij deze studio is een rotonde. En ineens hangt er iemand op de, op de toeter. Dus ik zit te kijken voor wie het is. En vijf tellen later heb ik in de gaten dat het Ruud Hamelingen is. Uh, ja, en dan wordt het ook nog eens even tijd om eens even wat uh, bij te praten. Dat hebben we inmiddels ook gedaan. Dat hebben we op, uh, volgens mij op uh, dinsdag hebben we dat, uh, gedaan, gistermiddag. Nee, dinsdagmiddag. Uh, en dat was uh, wel heel erg uh, fijn om even een beetje te weten hoe het er allemaal bij stond. Ruud is bezig geweest om ook uh, Accidental Pictures, en uh, ja, een soort van kleine setting, uh, de, de, het album wat hij in 2023 gemaakt heeft, nog verder onder de aandacht te brengen. Maar dan in uh, ja, kleine optredens doet hij onder meer met uh, Ro Kraus. En hij gaat dat nog één keer, geloof ik, doen in juni. Dus moet je even kijken bij de rode bioscoop en dan uh, treedt hij nog een keer op. En ik meen dat het uh, de 14 of de 18e juni is. Dat uh, wil ik even vanaf uh, zijn, maar het is volgens mij ergens in het weekend. En dan uh, is de meest waarschijnlijke de 14e, want uh, donderdag is het uh, op 5 juni. En uh, dan is het uh, waarschijnlijk zaterdag of zondag uh, dat ze, ze daar een optreden doen. En ja, dan moet je bijpraten. En dan ben je onderweg, ben je vijf minuten te laat. Maar ja, dan kom je ook nog eens een keer iemand tegen in Zandvoort. Dus ik zei tegen Ruud, het is Zandvoort. Je komt bijna het dorp niet uit. Uh, dat is een beetje het uh, verhaal uh, waar dit uh, programma in elkaar gezet wordt. Want dat uh, gebeurt hier in Zandvoort. En nergens anders. Um, en over Zandvoort gesproken. Deze dame heeft uh, meegedaan aan een uh, Chinese talentenjacht. Daar heeft ze auditie voor gedaan. En ze komt ook uit Zandvoort. En dat is Wendy Moore en haar nieuwe single heet Start Fresh. I've been stranded here for days Might be the anchor that I threw Stuck in bed time slips away Strong against the tide But it must have meaning So that means I can't quit I'm always seeking Just to get lost in it No, it ain't easy But I'm trying my best To hold on and keep going So when I'm ready I will start fresh And my doubts back in the tomb But that's not what I do best Like a flame in a room So but surely losing air I don't wanna feel these feelings I don't wanna fight this fight How could I stay strong against the Must have me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 Vorige week hebben ze hem uitgebracht, deze van Lehman. En ze proberen elke maand een single uit te brengen. En dit was single nummer 5, Insta Queen. Nou ja, het zegt het eigenlijk al genoeg. En daarvoor hoorde je Wendy Moore met Start Fresh. Wat gaan wij nog verder doen in deze uitzending? Want we hebben. Hiernaast staat zij al, is niet te zien. Maar straks wel, want om 8 uur gaan we YouTube erbij halen. Maar dat is Helene. Die is binnen het jaar weer terug. Dus ja, die gaan we straks. Uh, tussen 8 en 9 uh, horen. En dan is er uh, in dit uur nog aandacht voor een gesprek met J.M. Bakkers. En dat is uh, iemand die een album heeft uitgebracht. Fragmenten van de achtste. En dan puntje, puntje, puntje. Want verder gaat het even niet. En dan heb ik ook in het uh, laatste uur nog een gesprek met Ronald van der Stolpen. En hij is de drummer van Chasing Mavericks. Die uh, zijn ook bezig geweest. Twee weken terug hebben ze geloof ik een EP uitgebracht. De derde, en dan willen ze er een heel album van maken. Maar ook aandacht voor de nieuwe van Low Erks. Je hoort het goed. Maar dit is nog even die oude die we vorige week ook al hebben laten horen: en dat is Evolver.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 Jaar en schande wijs, smaak af en toe of maar m'n breekt toch ook, ook gewoon het ijs. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is ja het maakt niet uit, Want wat van allemaal ook mag zeggen, ik ben uniek en ik zing het luid. Ik ben blij dat ik uit de toon, blij dat ik uit de toon val. February en ik zag ineens een aankondiging voorbijkomen van het programma Podium 107.1. En dat uh, moet Helene ook wel bekend in de oren klinken. Dat uh, programma Podium 107.1, want er is er zelf ook geweest. En uh, daar zat deze Inbos in. En Inbos die is hier ook uh, geweest. Net als Melanie en uh, ja, Het was leuk dat ze met z'n tweeën in één studio... Dus ik dacht, ik ga ze een keer kijken bij collega Maarten Verduin... ...uitgebreid even met Inbos zitten praten. En uh, daar uh, was dit nummer ook op terug te vinden... ...want hij vertelde over dat album wat hij toen had gemaakt... ...en dat was de aanleiding om uh, daar in die uitzending te zitten. En een van die nummers die uh, daar een beetje korter te horen was... ...en bij ons al een paar keer is dit nummer uit de toon... ...en hij heeft ook een beetje verteld hoe dat zit. Daarvoor hoorde je Lo Eric's met de stem van Tessa Lamers... ...beter verkend als La Zet. Want dat is de andere kant van Tess en Lamers. Maar uh, dit was uh, overduidelijk Evolver. Een single die ze in 2022 al hebben uitgebracht. Maar Lo Eric is weer helemaal terug. Morgen komt er een nieuwe single. En vanavond hoor je hem al hier uh, bij ons in de uitzending. Dus dat is heel erg fijn om te vertellen. Dit zou ik bijna vergeten zijn. Als we toch bezig zijn met een beetje Nederlandstalige muziek. Dan laten we ook deze horen van Diviacoli en dat nummer dat heet Boven verwachting.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 de hemel en aarde, zoek ik mijn balans. Ik stijf boven je verwachtingen, ik dans op je verwachtingen, ik laat me mezelf zijn. I'm Tussen hemel en aarde Zoek ik mijn balans Ik stijg boven je verwachtingen Ik dans op je verachtingen Ik laat me mezelf zijn En dan zou er iets moeten komen, en dan uh, komt er even niks. Maar ik heb er wel wat gewonnen. Ik heb mijn pech verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg zijn de kroegen, weg is Weg zijn de katers, dronken vlaters. Waar ze morgens en zorgens niet te betalen. De wereld heeft mijn pech verklaard. Het is een verbazing bij het lot waar men mij mistoorde. Een verbazing bij het slot van we bij mij boorden. Geen parasieten, geen gevlij, geen gestroop meer, geen gevrij, geen gelijk meer. Het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij feest geklaard. Het is een geschenk van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 Dat was Jacob D. Edwards, in het Nederlands zo waar. En hij was hier in maart van dit jaar was hij te gast. En toen had hij het over Ruth en Ruth to the ends En dat ging over de sterfelijkheid van het leven. En toen zei ik: Nou, lekker, bedankt. Ik zit tegenwoordig in een seniorenwoning. Dat is dus mijn voorland. En uh, toen moest hij vreselijk lachen, deze Jacob D. Edward. Maar ja, uh, het is ook gewoon een vaststaand feit... dat ik in een seniorenwoning terecht uh, ben gekomen. Um, Jacob D. Edward met een uh, Nederlandstalig uh, nummer. En dat nummer dat heet Zonder Bagage. Daarvoor hoorde je Divia met boven verwachting. We blijven nog even in het Nederlandstalige gedeelte, Want uh, hierachter zit ook meteen een blok met um, interview... met JM Bakkers. Jazeker. En dan uh, gaat het over een, uh, een album wat hij heeft uh, uitgebracht. En dan moet ik weer gaan kijken wat het, nou, uh, wat het nou is. Fragmenten van de achtste dag in... En dan... Ja, fragmenten van de achtste dag, zo heet het album. Juist ja, uh, maar goed. Uh, voordat het uh, zover is, ga ik eerst uh, nog even een nummer van Minkke laten horen. Dat nummer dat heet Laatste Traan. Daarachter zit dus J.M. Bakkers met Mara. Dan volgt het gesprek. En de meest recente single van deze J.M. Bakkers. Die volgt dan weer achter het gesprek. En dat nummer dat heet Zeven Gedichten. Heb je hem? Dan heb je meteen ook het hele lijstje wat, uh, wat ik nu achter elkaar uh, ga laten horen. Maar we beginnen dus zoals gezegd met uh, Minken en de uh, laatste traan. Waar moet ik dan heen? Nu je warmte niet meer bij is en mijn handen zijn versteend De zon blijft maar verdwijnen, ik ben moe dat ik vergeet Hoe je lacht en je adem zo voelde als veilige armen om me heen Wat is liefde toch gemeen? Is het dan nooit genoeg? Blijft de wind hier altijd waaien tot het overspoelt Blijf vallen door de zwaarte, ik ben chronisch moe Wil niet geloven in de waarheid? Want hij loog me toe the so, oh. all Als ze je aankijkt en lacht Mara zegt vriendelijk dank voor het eten Ze bidt voor de zon en haar broers in het leger Ze leeft voor het licht En steeds als ze knikt blijft het kind In je stilstaan je kijkt Weer interviews blijven liggen. Hebben we toch maar even de koe bij de horens uh, gevat. En aan de telefoon hebben wij Michiel Bakker. Maar hij is beter bekend als J.M. Bakkus. Maar dan met B-A-C-U-S. Nee, A zo is het toch? Ja, zo is het helemaal, Ja. ja. Goed. ja. Uh, Nederlandstalige folk? Ja. ja. Zo, noem, zo noem ik het altijd. Uh, hoe, hoe ben je erop gekomen? om Nederlands dadelijk folk te maken. Ja. Ja, de teksten moesten Nederland zijn wat mij betreft. Dat is toch voor mij tenminste de taal die het, die het dichtst bij het hart ligt. En, en waar ik het meest bespraakt in ben. Mm -hmm. uh, en ja, die folkmuziek, dat, is, dat komt deels doordat ik groot fan ben van Lennart Cohen. Ja. Dus dan ga je, dan ga je in het begin zo natuurlijk een beetje nadoen. Dan ga je bepaalde melodieën maken. Je maakt daar bepaalde teksten op. En op een gegeven moment denk je, ja, wat is dit eigenlijk voor muziek? Um, ja, dan is dat toch folkmuziek, denk ik. Nu, nu moet ik zeggen dat de producer het er ook wel een beetje uh, Nick Cave and the Bad seeds achtige klanken in heeft, uh, heeft gelegd. Ja. Dus dan verandert het misschien een beetje, maar ik blijf het toch folk noemen. ja blijft het folk noemen. Uh, dan is ook nog even, voordat we over Leonard Cohen gaan praten, eerst over jouw uh, naam. Want uh, J.M. Pakkers, ja. waar komt dat vandaan? Ja, die JM zijn mijn voorletters. Uh, die bakkers, dat is een soort zinspeling op mijn achternaam. Ja. Mijn achternaam is Bakker. Ja. Uh, ja, ik vond het een, een, een, een leuke twist om hem net iets anders te maken eigenlijk. En dan ja. een, een, een knipoog naar de Griekse god van de extase. Ja. Ik dacht dat is, uh, dat is altijd mooi meegenomen. Ja, je bent niet de enige bakker die onder een, uh, onder een andere naam uh, aan het uh, muzikaal bezig is hoor. We hebben ook nog, nee. we hebben ook nog Ruud ja. Bakker en die doet het onder Baker Songs. Wie daar al eens van gehoord. Nee. nee, ik snap wel. Um, nee, ik heb uh, volgens de producer een uh, verfrissend gebrek aan, uh, aan kennis van popmuziek. <laughs> <laughs> Daar trap je mij meteen op. <laughs> ja. uh, maar volgens mij heb jij ook nog wel ergens in de landen aan uh, een popronde meegedaan? Of ben ik nou uh, eventjes... Ik, ik heb me daarvoor aangemeld. Uh, hmm. En dat was in de tijd dat ik nog alleen speelde. Dus als een, als een echte singersong had je alleen met een gitaartje. Hmm. Uh, maar ik sluit zeker niet uit dat dat nu ik uh, heel geweldige muzikanten op mij heb, uh, dat we dat nog eens een keer gaan proberen. Ja. Uh, en ik denk ook een stuk kansrijk eigenlijk. Nou, uh, is het zo uh, dat jij fragmenten van de achtste dag hebt afgeleverd? Uh, was die nou voor of net na de, dat, uh, dat je dat nog aan kon melden voor, je, uh, voor de popronde? Volgens mij niet ja. meer, het was er net buiten. Het was daarna, het was Ja. ja. Daarna, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dan is de gooi voor 2026 in ieder geval. Volgend jaar weer een jaar, toch? Ja. ja. Uh, dan komen we op het album. Hij is uh, genoemd, Fragmenten van de achtste dag. Dat zeg je goed, toch? Ja, dat zeg je uitstekend. Ja, uh, en nou zeg je ook, uh, Leonard Cohen. Ben jij dan de Nederlandse uh, Leonard Cohen? Of is dat een te grote schoen die je dan zou aantrekken? Ja. Dat is, een, dat is een schoen waar ik eh, in heel een paar keer in pas, denk ik, zo groot. Maar mocht ik ooit die status weten te bereiken, dan zou dat wel de absolute droom zijn. Ja, maar wat, uh, wat trekt jou aan in Leonard Cohen en wat zegt die man van je, uh, over, voor jou dan als muzikant? Ja, ik vind, ik vind uh, kijk het is ten eerste, ik vind dat er een geweldig geluid uit zijn. Uh, he, was, he was born with the gift of a golden voice, ik die ergens zelf, ja. daar ben ik het nog mee eens. Ja, heeft het ook te maken met die donkere stem die hij ook wel een beetje heeft, die doorrookte ja, stem? Die, ja, ja, maar ik vond, moet ik eerlijk zeggen, toen hij begon had hij al een geweldige, een heel intrigerende stem, uh, dus dat, dat helpt natuurlijk. Ja. Hij schrijft gewoon, hij schrijft fantastische teksten, dat is wat mij betreft gewoon hoe, hoe, hoe poëzie en helemaal poëzie voor, uh, voor liedjes zeg maar moet zijn. Ja, uh, dan, dan, dan komen we, want je, je noemt het al, uh, poëzie. Uh, ben jij poëtisch aangelegd? Ja, ik, de, ik denk het wel, eerlijk gezegd, ja. Ja, wat, ja, ik... wat heb je voor achtergrond dan uh, gehad? Heb je iets uh, daarin gedaan? Ja, ik, ben nooit, uh, ik heb ook wel poëzie geschreven, ik heb ook literatuur geschreven, uh, ik ben in mijn studententijd in Tilburg zelfs nog campusdichter geweest, dus ik, ik heb er wel een, Waar vrij bescheiden hoor, maar ik heb wel een achtergrond in, ja. Ja, oké, okay. uh, maar je hebt nooit echt iets uh, laten zien bij een uitgever of wat dan ook? Dat heb je nooit gedaan? Wel proza, geen poëzie. G wel proza, maar geen poëzie? Ja. Ja, maar dat is al lang geleden eigenlijk. Maar dat is, uh, ja, dat is, er is al een boek verschenen, ja. Maar dat is al uh, dat is een jaar of zeven geleden. Ja. Uh, helpt poëzie ook met het uh, maken van muziek? Het was een heel grote inspiratie, helemaal voor dit album. Uh, onder andere ja, een Italiaanse dichter, Pier Paolo Pasolini. Uh, en een Andalusische dichter, ook een van de grote helden van Leonard Cohen trouwens. Dus het is dus niet heel toevallig dat ik die tegenkwam. Ja. Maar dat is Garcia Lorca en die, uh, dat, die, die, die poëzie die is zo waanzinnig mooi. Uh, dat, was, dat is heel inspirerend. En je kunt dat moeilijk nadoen, maar de bepaalde beelden die ze gebruiken, die brengen je dan wel op ideeën. En dan schrijf je ze een zinnetje neer en nog een. Uh, ja, en op een gegeven moment heb je eigen teksten. Ja, uh, nou is uh, Fragmenten van de achtste dag is alweer een tijdje uit. Een week of... Ja, wat zou het zijn? Twee, tweeënhalf? Ja, ik, ja. ja uh, uh, uh, wat zijn de reacties en hoe zijn de reacties? Ja, die zijn gelukkig uh, uh, uitsluitend goed. Het kan natuurlijk ook dat de mensen die het niks vinden, dat die dat niet door, tegen mij durven te zeggen. Maar dan, dan, dan dank ik ze voor dat voltoe. Um, het, ja, het doet veel mensen, dat is niet helemaal gek natuurlijk, denk aan Leonard, uh, Leonard Cohen. Ja. Uh, ik, ik krijg ook reacties, het is een beetje de Groot, Goldbeats, The Bad Seeds, van uh, de band van Nick Cave. Mm. Um, ja, dat is, daar kan ik alleen dankjewel op zeggen. Ik vind dat, uh, dat grote complimenten. Ja, uh, en dan uh, voel je je toch wel uh, weer gesterkt om eventueel nieuw materiaal te gaan maken. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Yeah. Uh, als mensen, want dan sluiten we het gesprek ook af, uh, jou willen vinden op het wereldwijde web. Waar kunnen ze dat uh, het beste doen? Nou, ik heb een website. Dat is www.bakkers.nl uh, Ik ben als JM Bakkers vindbaar op Instagram. En ik heb sinds kort zelfs een, een substack, uh, ook onder de naam J.M. Bakkes, Een soort met nieuwsbrief, zeg maar. Ja. Uh, en het is natuurlijk ook op Spotify te vinden, op Apple Music. Ze staan op YouTube, als ik me niet vergis. Uh, ja, dat, dat zijn mogelijkheden genoeg, denk ik. De baan is nog jong, zeg je, net als mijn droom. Neem nog een foto van mij.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 Even Gelderland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 Heel hoort al op de achtergrond hierin uh, samen met uh, bandleden Kasper en Jasper uh, Maar dat gaan we straks allemaal beleven Dit is uh, J.M. Bakkers En die hadden we net uh, gedraaid En dat nummer dat heet Zeven Gedichten Daarvoor hadden je het uh, gesprek We gaan, uh, gauw verder, want uh, dit is Coast and Cross the Line we read the palm of my hand predict my lifespan, my line was short you said you'd give me some of yours cause you'd rather ...toen was het uh, dingetje afgelopen. Ja, dat uh, krijg je als je op een gegeven moment... ...op uh, twee uh, dingen tegelijk uh, moet letten. Maar dit uh, laten we ook nog even horen... ...en dat is Don't Pull Me Out van Dean Presley... Bright. But I think it's time we finally said goodnight. Cause I can take no more. Don't pull me out, don't wanna go. Please leave me out here in the snow. Don't wake me up, I don't wanna know what you've been feeling. Give it some time, walk through the door. I don't think I can take no more Figure it out Don't leave me buried in your soul Leave me out here in the snow oh, oh, oh, oh, oh. Leave me out here in the snow Trying to count the stars But I'm lost inside myself And I'm losing wars I've been coping with my emotions I've been trying to change my mind But I guess for us The timing wasn't right Like I said before Don't pull me out Don't wanna go, please leave me out here in the snow Don't wake me up, don't wanna know what you've been feeling Give it some time, walk through the door Cause I don't think I can take no more Figure it out, don't leave me buried in your soul Leave me out here in the snow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 Hij was hier uh, niet zo lang uh, geleden. Want hij was hier uh, te gast bij een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf destijds. En dat was in april. Dat is, dat is uh, nog niet eens zo lang uh, geleden. Een maandje terug of zo. Um, daarvoor hoorde je trouwens Kaus en Cross the Line. En het was de bedoeling dat ik uh, twee dingen achter elkaar uh, zou moeten laten horen. Maar er moet even nog wat, uh, wat geregeld worden voordat we hier uh, echt uh, live uh, verder kunnen. Uh, en zo uh, is dat altijd wel uh, heel erg bijzonder met, uh, en spectaculair in ieder geval. In ieder geval komt er nog één iemand nu binnenlopen. Dus dat is ja. altijd wel fijn. Uh, extra mankracht is altijd wel gewenst. In het volgende uur. Uh, want volgende uur dan gaan we met uh, Helene aan de gang en haar twee bandleden. Die zijn er inmiddels ook. En er wordt alweer een uh, opname gemaakt uh, waarbij ik dan ook weer ergens de hoofdrol in uh, ga spelen. Nou, Dat, uh, dat wordt wat. Um, afsluiting. Dat is van Nia. En ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar dat mag ze dan zelf beoordelen. Morgen komt haar uh, single uit. En dat uh, nummer dat heet Energy of Energie. Dat weet ik dus ook niet. Dat, dat is uh, altijd heel fijn. Maar je gaat hem horen tot aan het eind van dit uur.